Heidi en Peter Heidi werd de volgende morgen al vroeg wakker. Buiten hoorde ze iemand fluiten. Ze keek door het gat en zag Peter. Hij had zwaantje en beertje uit de stal gehaald om ze met de andere geiten naar de bergweiden te brengen. Heidi kleedde zich vlug aan en holde naar buiten. Heb je zin om met Peter en de geiten de berg in te gaan? O, grootvader. Heidi begon te springen van plezier. Oh ja, dolgraag graag, grootvader, riep ze. Je moet wel goed op Heidi passen, zei de oude man tegen Peter. Het was een prachtige ochtend. De zon scheen op de bergweiden en de besneeuwde bergtoppen schitterden in het zonlicht. Peter paste op de geiten terwijl Heidi vrolijk door het gras huppelde. Af en toe bleef ze staan om een mooie bloem te plukken. Ze plukte blauwe bloemen, gele bloemen en rode bloemen. Heidi wilde al die bloemen in het hooi rond haar pet steken. Dan zou de hooizolder net zo mooi worden als de bergweide. Peter vond het heel gezellig dat Heidi bij hem was. Hij vertelde haar alles wat hij wist van het leven in de bergen. Hij liet haar allerlei wilde kruiden zien, leerde haar de namen van alle geiten, ...en hoe ze moest fluiten om de geiten naar haar toe te laten komen. Opeens begon Mekkerbekje, het kleinste geitje, verdrietig te mekkeren. Waarom huilt Mekkerbekje zo? vroeg Heidi aan Peter. Ik denk dat ze zich alleen voelt, zei Peter. Vorige week is haar moeder verkocht. Arm Mekkerbekje, zei Heidi en sloeg haar armen om de hals van het kleine geitje. Ik kom elke dag even bij je zitten, dan ben je niet meer zo alleen. Toen ze een hele tijd gelopen hadden, vond Peter op een hoge bergweide een beschut plekje om uit te rusten. Ze aten de boterhammen op die grootvader had meegegeven en dronken verse geitenmelk. Daarna vielen ze in slaap. Plotseling werd hij die wakker van het geklap van vleugels. Word wakker, Peter, riep ze. Boven hun hoofd vloog een adelaar. Heidi had nog nooit zo'n grote vogel gezien. De vogel ging hoger en hoger. Ten slotte verdween hij achter een bergtop. Het was al laat en de zon begon onder te gaan. De bergen werden vuurrood. Staan de bergen in brand? vroeg Heidi. Nee, zei Peter. Zo zien ze er elke avond uit als de zon de bergen weltrusten zegt. Heidi en Peter liepen hand in hand terug naar huis. Grootvader zat op de bank zijn pijp te roken. Heidi rende naar hem toe. Zwaantje en Beertje huppelden achter haar aan. Welterust Heidi, riep Peter erna. Welterust de geiten, Peter, riep Heidi terug. Welterust de mekkerbekje. Vanaf die dag ging Heidi de hele zomer met Peter en de geiten de bergen in. Maar de zomer ging voorbij en het werd herfst. Het werd kouder en het begon steeds harder te waaien. Op een dag, zei grootvader, je mag niet meer de bergen in, Heidi. Het is veel te gevaarlijk met die wind. Heidi bleef thuis en hielp haar grootvader om eten voor de winter te maken. Grootvader en Heidi maakten boter, yoghurt en geitenkaas. Maar Heidi was altijd een beetje verdrietig als de geiten Peter met de geiten zag weggaan. En Peter en de geiten miste Heidi. Op een dag bleef Peter weg. Heidi hoorde van grootvader dat Peter weer naar school moest. Hij woonde in Durfli. Het werd winter. Op een dag vroeg Heidi, mag ik Peter op gaan zoeken, grootvader? Nee, dat kan niet zei de oude man. Het pad is ondergesneeuwd en ik ben te oud om je heen te brengen. Bovendien vinden de mensen me niet aardig en ik wil ze ook niet zien. Maar u hebt toch een slee, zei Heidi. En ze keek zo verdrietig dat grootvader mopperend naar de schuur liep en zijn grote houten slee tevoorschijn haalde. Hij wikkelde Heidi in een warme deken en zette haar in de slee. Ze zuisten de berg af. Het is net of we vliegen, riep Heidi. Grootvader zette Heidi af voor het huisje waar Peter woonde. Ik kom je om vijf uur weer halen, zei hij. Zorg dat je tegen die tijd op het pad staat, dan hoef ik die mensen niet te zien. Heidi trok aan de bel en Peters moeder deed open. Dag, zei ze. Jij bent vast Heidi. Peter heeft ons al zoveel over je verteld. In een hoek van de kamer zat een oude vrouw. Het was Peters grootmoeder. Ze strekte haar handen naar Heidi uit. Hoe ziet ze eruit, Ursula? vroeg ze aan Peters moeder. Ze heeft donkere krulletjes en een ondeugend, maar lief gezicht, antwoordde de moeder van Peter. Ik zet de lamp wat dichterbij, dan kunt u mezelf zien, zei Heidi tegen Peters grootmoeder. Maar de oude vrouw schudde haar hoofd. Mijn oude ogen hebben al jaren niets meer gezien, zei ze. Kunt u de sneeuw ook niet meer zien? En de bergen als de zon ondergaat? Vroeg Heidi. Nee, kind, zei Peters grootmoeder. Maar het is niet erg. Als Peter heeft leren lezen, kan hij me voorlezen uit mijn oude boeken. Heidi vond het zo verschrikkelijk dat de grootmoeder van Peter niet meer kon zien dat ze begon te snikken. Maar de oude vrouw troostte haar. Aan het einde van de middag kwam Peter uit school. Heidi en Peter waren heel blij dat ze elkaar terugzagen. Maar het was al bijna vijf uur en Heidi moest weg. Ze nam afscheid en liep naar het pad. Kom gauw terug, Heidi, riep Peters grootmoeder nog. Heidi was heel gelukkig bij haar grootvader en de gezonde berglucht maakte haar sterk en gezond. Maar toen Heidi zeven jaar was geworden, kwam tante Deti naar het huisje. Ze droeg een hoed met een grote veer. Ik kom Heidi halen, zei ze. De oude man keek haar stom verbaasd aan. Heidi moet naar school, ging tante Deti verder. Heidi pakte de hand van haar grootvader. Ze wilde niet met haar tante mee. Ik ken een rijke familie in Duitsland, zei tante Deti. Die hebben een dochter die niet kan lopen en nu moet Heidi haar gezelschap houden. In ruil daarvoor zullen ze een dame van Heidi maken. Ik wil bij grootvader blijven, huilde Heidi. Grootvader en tante Deti maakten een hele tijd ruzie. Ten slotte hoorde Heidi grootvader zeggen: Maar als ze het niet naar haar zin heeft, komt ze terug. En hoppel nu maar op met die rare hoed van je. Terwijl tante Deti Heidi's kleren inpakte, nam Heidi afscheid van haar grootvader. Daarna liepen ze naar het station in Durfli. Toen de trein het station binnenreed, begon Heidi opnieuw te huilen. Tante Deti en Heidi stapten in de trein. Heidi keek naar de berg. Ik kom terug, fluisterde ze snikken.